Bij. vanmiddag meer regen, maar af en toe ook zon. Het wordt 14 graden. Dit was. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft, beleeft het. hem 20 in 2010 al 20 jaar live. Met nu ZFM in de ochtend.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 and what we are even in Zandvoort Llego a Puerto Boy para Mayarí Deaño cero voy para Marcané Llego a Puerto Boy para Mayarí Como saludi el jiben a chan chan le Cero voy para Martané, llego a Puerto y para Mayarín. El cocero voy para Martané, llego a Puerto y para Mayarí. En dan moet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 www.zfmzandvoort.nl Some other men Oh, Nikita, you will never know Anything about my home I'll never know how good it feels to hold you Oh, I need you so Oh, Nikita, it's the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 about my home I'll never know how good it feels to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 De top van het kabinet en de Nederlandse bank hebben op het dieptepunt van de kredietcrisis gesproken over het nationaliseren van de hele bankensector. Dat zegt oud-minister van Financiën Wouter Bos in een interview met het Financiële Dagblad. Een concreet plan lag er volgens Bos niet, wel is er over gesproken, alle financiële instellingen te nationaliseren zonder dat daarvoor de wettelijke bevoegdheid bestond. DNB zou dan besturen overnemen, banken gecontroleerd failliet laten gaan en aandeelhouders buitenspel zetten. In de grote steden is Koninginnedag volgens de politie voor zover bekend feestelijk verlopen. Er waren wel wat arrestaties voor kleine vergrijpen zoals vernieling of diefstal. In Eindhoven werden 27 Feyenoordfans de stad uitgezet. De burgemeester had gehoord dat ze rellen wilden schoppen in de stad. En liet ze met een noodverordening verplicht terugkeren naar Rotterdam. Olieconcern BP moet veel meer doen om het olielek in de Golf van Mexico te dichten. Dat vinden de Amerikaanse autoriteiten. De olie bedreigt nu vier staten. Er worden 6000 reservisten ingezet om de vervuiling aan de kust van Louisiana te bestrijden. Een onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden wil dat BP komt uitleggen hoe het lek kon ontstaan. De PvdA is niet langer de grootste leverancier van wethouders. De partij zag het aantal wethouders bijna halveren. Dat komt vooral door de grote winst van lokale partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ook de VVD won fors en heeft van de landelijke partijen nu de meeste wethouders in het land, gevolgd door het CDA. In Libanon is een Egyptenaar gelincht. De man zat vast op verdenking van de moord op een ouder koppel en twee van hun kleindochters. Toen hij op pad was met de politie voor een reconstructie, werd hij door een woedende menigte aangevallen met stokken en messen. Het lijk van de man werd midden op straat aan een vleeshaak gehangen. Het weer, bewolking met in het noorden een bui vanmiddag meer.